Met het NOS-journaal. Een peuter die gisteren bij Bergen in België door een kogel, zo blijkt uit onderzoek, ligt voor de hand dat het meisje is geraakt door een politiekogel. Gisteren werd nog gezegd dat het kind zeker niet daardoor was gestorven. Een groep van 30 Koerdische migranten was via België onderweg naar Engeland. Toen de politie hun busje wilde aanhouden, de chauffeur ging er daarop vandoor. Het meisje van twee werd uit het raam gehouden om ervoor te zorgen dat de agenten de achtervolging zouden staken. De agenten begonnen daarbij te schieten. In Brunsum is een drugsnetwerk opgerold. Vier mannen uit die plaats zijn aangehouden. Ze worden verdacht van internationale drugshandel via het dark web en van witwaspraktijken. De bestellingen kwamen uit de hele wereld. Vanuit Limburg werden de drugs, vooral ecstasy via de post verstuurd. Israël vindt dat de VN, Raad voor de Mensenrechten, is teruggekeerd naar de ergste vorm van anti israëlische obsessie. In een speciale bijeenkomst, naar aanleiding van het geweld van maandag aan de grens met de Gazastrook zei de VN-hoge commissaris voor de Mensenrechten... dat Israël de Palestijnen systematisch belangrijke mensenrechten onthoudt. Hij beschuldigt Israël van het doodschieten van 60 Palestijnen. Volgens de Israëlische ambassadeur heeft zijn land zijn best gedaan... het aantal slachtoffers te beperken... toen de grens werd aangevallen door terroristen uit de Gazastrook. Michel Platini heeft toegegeven dat de groepsindeling... voor het wereldkampioenschap van 1998 in Frankrijk is gemanipuleerd... In een interview met een Frans radiostation vertelt de voormalige UEFA-voorzitter dat gastland Frankrijk en favoriet Brazilië door de manipulatie elkaar pas in de finale konden treffen. Volgens de Fransman gebeuren dit soort manipulaties vaker. Platini werd drie jaar geleden geschorst voor corruptie. Het weer, de zon breekt nu en dan door. Het is 14 tot 19 graden. Morgen zon afgewisseld door wolken in het binnenland. Kans op een buitje. Met pinksteren blijft het op veel plaatsen droog. Zijn een flinke periode met zon is de graad of 25. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Mijn ogen reeds gesloten, denk denken als ik de slaap, ben ik even weg van al mijn dromen.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 de zon breekt door achter, volgt op toekomst Zo'n drang naar morgen, daarom ik lig wakker in bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten In de zon breekt ik langzaam door mijn ogen reeds gesloten Ik denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen Maar ik heb nachten Slapeloze nachten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 Actions and the True to you, the seed of love lives inside of you. I'll be mean, your angel you up in heaven, and all my love will shine down on you for eternity. For eternity.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 just want attention you don't Thinking about when you were mine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 Beat it up, beat pills right now. Athletic in the streets, I got skills right now. Hey, red bread with some red, baby. Ah, ballin' in that club, they some speed. Ah, pop that bitch and spray like red. Yellow diamonds on you like a glass of lemonade. Kill me, Kill me. I thought teeth white, new boy. I, I won't dollar burger bag and a Porsche I'm fine, fuck with you till we don't life support. I split it with you if we get half of Michael Jordan. No politician, I shit on niggas cause life is short. No passport to go with me, I have to get deported.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 It set you free We don't have to